En in de Eter op 106,9. Straks meer. C -F -M. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Dit is Onnoerduig Nederwit met het NOS Journaal. De gemeenteraad in Maastricht heeft Onno Hoes voorgedragen als nieuwe burgemeester. De 49-jarige VVD'er was gedeputeerde in Noord-Brabant... en sinds kort voorzitter van het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël, het SIDI. De benoeming tot burgemeester van Maastricht moet nog wel door het kabinet worden goedgekeurd. De Rotterdamse politie heeft een man van 58 gearresteerd die nog 2,5 miljoen euro aan de staat moet betalen. Het is geld dat hij in de jaren 90 heeft verdiend met drugshandel. De man Henk E. is onlangs vrijgelaten nadat hij een straf had uitgezeten voor onder meer moord. De rechter had hem ook veroordeeld tot het terugbetalen van 3 miljoen euro. Henk E. moet nu weer drie jaar de gevangenis in, tenzij hij dat bedrag betaalt. Burgemeester De Graaf van Apeldoorn is niet te spreken over het voornemen om de Suzuki Alto... die is gebruikt bij de aanslag op Koninginnedag, op den duur tentoon te stellen. De auto staat nu in een depot van het politiemuseum. Over een aantal decennia willen het geschiedenismuseum Koda en het politiemuseum de Suzuki gebruiken voor tentoonstellingen. De burgemeester van Apeldoorn keurt dat ten zeerste af. Steeds meer alleenstaande minderjarige asielzoekers worden opgesloten in de gevangenis... hoewel ze niet strafbaars hebben gedaan... Vorig jaar werden 300 AMA's in de gevangenis gezet, dit jaar zijn het er nu al 300. Met name meisjes worden vastgezet om ze zo te beschermen tegen mensenhandelaren. Minister Ballin zegt dat dit probleem niet kan oplossen omdat het kabinet demissionair is. Automobilisten krijgen de sirenes van politie, brandweer en ambulances niet te horen op hun autoradio. Een proef om weggebruikers via de radio te waarschuwen voor een naderende hulpverlener is mislukt. Het idee was dat hulpverleners sneller door het drukke verkeer konden komen als automobilisten eerder hoorden dat ze in aantocht zijn. Maar uit de proef is niet gebleken dat de hulpverleners daardoor sneller ter plaatse zijn. Dan het weer in het hele land kans op buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog, het koelt af tot 7 graden. Ook overdag kans op buien bij een graad of 16.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 FM al, al al 20 jaar live in Zandvoort. Let's go. En jij bent erbij. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a glow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a glow.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 sapere male le cose che pretendi scusa in fondo scusa tu che dai ma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 Che idea, quale idea. Non vedi che lei non ci sta. Che okay, idea, quale idea. E mali tosa m'ha sa trattenera pa da un super un buffo come te. E poi che eri schidi speciale che in un altro no non c'è. Che okay, idea, quale idea. Non fedi che lei non ci sta. Che okay, idea, quale idea? O sea, hay cambio.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 And grooving, keep the music strong. 6.9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 Man, I'm gonna wait, so I'm sorry if you misunderstood.